12 uur. Dit is Radio 1 het Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Vreselijke beelden van de mogelijke gifgasaanval in Syrië. Hoe gaan de verschillende media om met die beelden? Daarover gaat het ook in het Mediaforum. Dat doen we vandaag met Paul Reumer en Max van Wezel. Nu eerst het NOS-journaal Dorald Megens. Goedemiddag. Na padstelling in de VN roepen individuele landen op tot actie na de gifgasaanval in Syrië. Verrassende ontwikkeling tijdens het proces tegen Bozilai in China. En het feestelijke afscheid van Beatrix als koningin is uitgesteld. Vanuit het westen raakt het bewolkt. Alleen in het oosten en noordoosten schijnt vanmiddag nog geregeld de zon. In het zuidwesten en zuiden kan het ook licht gaan regenen. Het wordt 21 graden in Zeeland en zo'n 25 in Groningen. Morgen dan wordt het geleidelijk zonniger en dan blijft het droog. Europese regeringsleiders willen dat er toch maatregelen komen na de mogelijke aanval met gifgas bij Damascus gisteren. De VN-veiligheidsraad stelde vannacht geen eisen aan Syrië. Rusland en China hielden dat tegen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Fabius, zei in een interview voor de radio dat er moet worden ingegrepen als het gebruik van gifgas wordt bewezen. Als het gebeurt, moet er een reactie van de communauté internationale. Een reactie militair? Een reactie, ik denk, uh... Ik probeer het te vinden. de force. De force. Hm, kracht en geweld moeten dan worden gebruikt, zegt Fabius. Al wil hij geen grondroepen naar Syrië sturen. Europa-correspondent Tijn Sade, Tijn, uh, dit zei Fabius namens Frankrijk of is dit gemeenschappelijk Europees beleid? Nee, de Europese Unie heeft zich er op deze manier... nog niet met één stem over uitgesproken. Wel uh, was er gisteren tijdens een speciale vergadering in Brussel... van de Europese ministers van buitenlandse zaken... natuurlijk uh, veel, uh, ja, er werd veel afschuw uitgesproken over uh, het drama in Syrië. Ja, maar omdat er nog geen zekerheid is over wat er precies is gebeurd... was men voorzichtig. Minister Timmermans zei mij dan ook gisteren... dat er eerst een grondig onderzoek moet plaatsvinden... en dat het VN-inspectieteam ja, volledig toegang moet krijgen tot uh, ja, de plaats van het drama. Hmm, ja, Timmermans heeft zich erover uitgesproken. Collega's van een fabius dus zijn niet de enigen dus die, die er wat over zeggen. Nee, uh, zo uh, Fabius, hij krijgt uh, wel degelijk uh, bijval van individuele landen, uh, de ministers van buitenlandse zaken van een paar andere grote EU-landen. De Duitse minister Westerwelle bijvoorbeeld, die wil dat Syrië de VN-onderzoekers dus toegang geeft. Hij noemt uh, de beelden van het drama die naar buiten zijn gekomen afschuwelijk. Maar zover als de Franse minister uh, dus gaat, die al spreekt over mogelijk ingrijpen of kracht gebruiken, wat dat dan ook gaat betekenen, zover wil de Duitse Westerwelle niet gaan en ook de Britse minister van Buitenlandse Zaken, William Heek. Die houdt het voorlopig nog wat voorzichtig bij de eis dat het VN-team grondig zijn werk moet kunnen doen. Eigenlijk is er maar één land, geen EU-land, maar een groot land en belangrijk in deze regio, Turkije. Die zijn minder terughoudend. De Turkse vicepremier zegt zeker te weten dat alleen het Syrische regime van Assad een dergelijke aanval met chemische wapens kan uitvoeren. En hij vraagt zich dan ook openlijk af hoeveel Syrische burgers er nog moeten sterven voordat de internationale gemeenschap ingrijpt. Tot zover, Tijn Sade, dankjewel. Proces tegen de voormalige Chinese partijbonds Bo Xilai... neemt een verrassende wending. De ex-gouverneur staat terecht wegens machtsmisbruik en corruptie. Maar hij voert zijn verdediging veel agressiever dan vooraf was verwacht. China-expert Gary van Pinksteren van het instituut Klingendaal is in Peking. En Ze volgt het proces. Uh, Gary, de zitting die is nog altijd aan de gang. Wat, wat is het laatste nieuws? Nou, het laatste nieuws is dat hij eh, ook de verklaringen die zijn vrouw heeft afgelegd... die staan op papier, dat hij daarvan ook heeft gezegd... dat zijn belachelijke verklaringen, eh, dat slaat helemaal nergens op. Want zijn vrouw zou verklaard hebben... dat eh, zij geld uit hun gemeenschappelijke kluis gebruikt zou hebben... Eh, om in het buitenland uit te geven, ook samen met haar zoon uit te geven. En Boos zegt, nou, dat is, dat is zo onwaarschijnlijk... Uh, ...zij heeft dat geld helemaal niet nodig. Ze heeft zelf genoeg eigen fondsen. Hij heeft ook gezegd... ...ik heb eigenlijk al sinds 2007 heel weinig contact met haar. Uh, en ja, er, er, ze zou di dit soort dingen ook nooit met mij bespreken... ...maar het is ook niet gebeurd. Hij uh, heeft uh, verder ook ontkend... ...dat is ook belangrijk. Yeah. Uh, hij heeft ook ontkend dat hij uh, iets te maken zou hebben... ...met een villa in Nice... ...waar steeds van gezegd wordt dat hij die zou hebben. En daarmee wordt, het, uh, uh, wordt ook het licht op de... Dood van de Brit een beetje gek. Want die Brit zou onder meer omgebracht zijn. omdat hij ook wat te maken zou hebben. die villa in Nice beheerd zou hebben. Ja. En, en dat geld zou uh, de vrouw van Bozolai gebruikt hebben. Om, om een huurmoordenaar te kunnen betalen? Nee, dat niet hoor. Nee, hoor. Dat geld zou ze in het buitenland gebruikt hebben. O, dus dat, dat gaat. dus is eigenlijk een bewijs voor corruptie. Maar hij heeft tot nu toe. alle, alle aanklachten van corruptie uh, verworpen. Hij heeft gezegd dat het is. Uh, al die aanklachten slaan nergens op. Ook een andere getuige die is gehoord. Daarvan heeft hij gezegd: die man wil alleen maar zijn eigen hachje redden. Uh, de, daar, zijn getuigenis is ook niet geloofwaardig. Er is nu op dit moment een andere getuige die, uh, die uh, gezegd zou hebben dat Boschelei uh, smeergeld aangenomen zou hebben. En het is nog even wachten hoe Bosjelijf daar weer op gaat reageren. Ja. Nog meer verrassingen in de, in de aanklacht? Uh, ja, dat ook de zoon van Boschelij genoemd wordt als dat hij smeergeld uh, in zijn handen gehaald zou hebben. Aha. En, maar die wordt er niet voor vervolgd? Die wordt er niet voor vervolgd. Dat zou ook moeilijk zijn. Die zit in het buitenland. Okay. Dankjewel. Gary van Pinksteren. De oppositie wil opheldering van het kabinet over een mogelijke nieuwe steunoperatie voor Griekenland.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 De presentatie van het Droomboek voor de Koning op 5 september gaat wel door. Koning Willem-Alexander neemt dan het eerste exemplaar in ontvangst... op Paleis het Loo in Apeldoorn. Dit is het nos juraal met Dorald Megens. De Egyptische oud-president Mubarak komt vandaag waarschijnlijk uit de gevangenis in Cairo. Joris van de Kerkhof is bij die gevangenis. Joris, heb jij hem al gezien? Ik heb hem nog niet gezien. Je zou denken dat het getoeter van net... Dat, dat een soort welkomstgetoeter is, ja? maar dit zijn... Watertanks eh, die hier eh, in de buurt van de gevangenis gevuld worden en dan eh, ergens anders door de stad eh, eh, rijden om, eh, om het water dan te lozen, dat doen ze trouwens al. Al rijden, dan komt er al veel water uit. Steeds onhandig. Maar Mubarak is nog niet te zien. De poort staat er wel open. De hele dag de militairen staan ervoor. En naast de poort staan er nog een paar mensen te wachten die naar binnen willen zelf. Maar die zijn, staan er aan het wachten om, om mensen te bezoeken binnen. Dat zijn geen mensen die daar staan te wachten op Mubarak? Nee, er staan uh, hier vooral mensen te wachten die zelf naar binnen willen om uh, familieleden eten te geven en drinken uh, te geven. Zoals een, uh, een meneer die in Nederland gestudeerd heeft uh, mij daar straks uitlegde, uh, zijn zoon zit in de gevangenis, gearresteerd omdat hij aan het binnen was in de moskee, uh, zo zei hij. Uh, hij wil hem bezoeken en brengt uh, hem dan ook uh, wat, uh, wat te eten. Uh, hij is zelf nooit naar binnen geweest. Uh, anderen die om hem heen kwamen zitten vertelden hoe het er dan binnen uitziet. Aan de ene kant... Zo zeiden ze dus het vijfsterrenhotel Hotel voor Mubarak. En aan de andere kant eh, kamers van 4 bij 5 meter, waar 38 mensen in zitten, die gebruik moeten maken van één wc daarin. Ik kan me er niet te veel bij voorstellen, eh, 38 mensen op 20 vierkante meter. Dat is het beeld dat ze hier aan de buitenkant schetsen, hoe de gevangeniskamers aan de binnenkant eruit zien. Voor de meesten, bijvoorbeeld eh, bij eh, voor de arrestanten ja, van de eh, moslimbroederschap. Voor Mubarak geldt, geldt het anders. Die, die, die heeft in ieder geval een andere ruimte gekregen. Ik denk niet dat hij daar als hij naar buiten komt, hier euh, op, de, op, de, op de stoep over zal gaan praten. Hoe hij naar buiten komt, dat is nog onduidelijk. Of dat het met een helikopter is, of dat hij met een auto gehaald wordt. Jij houdt de wacht daarbij de gevangenis in Cairo. Joris van de Kerkhof, dankjewel. Bouwbedrijf BAM gaat op grote schaal banen schrappen verdwijnen door de aanhoudende malaise 500 arbeidsplaatsen in Nederland. Dat is bekendgemaakt bij de presentatie van de cijfers over het tweede kwartaal. Topman de Vries van Bam spreekt van een teleurstellend tweede kwartaal. Vakbond CNV vindt dat het bedrijf wel erg snel is met het schrappen van banen. Dat de komt, zijn maar een lagere uh, winstpercentage boekt uh, voor het eerste halfjaar van 2013... en daar gelijk uh, 500 banen voor uh, op de tocht te laten staan, gaat ons veel te snel. Ik had wel verwacht dat er uit uh, deze jaarcijfers wel zou blijken dat er gesneden moet gaan worden. Maar ik schrok wel enorm van die 500. Eind vorig jaar reorganiseerde BAM ook al en toen werden er al 650 banen geschrapt. Nederlandse binnenvaartschippers zijn de acties van Duitse sluiswachters helemaal zat. Volgens Koninklijke Schuttevaart, dat is de belangenvereniging van de binnenvaartschippers, zijn de stakingen onverantwoord. De Duitse sluiswachters protesteren tegen plannen van de overheid om een groot deel van de sluizen in Duitsland te automatiseren. Daardoor staan 12.000 banen op de tocht. Volgens Schuttevaart is het onbestaanbaar dat belangrijke vaartrajecten gestremd zijn. We hopen daar nou vandaag op een constructieve en rustige wijze de dialoog met de vakbondsleiders op te starten. Om even toe te lichten wat de consequenties zijn die dat denk ik, maatschappelijk onverantwoord zijn zoals het nu gebeurt. Volgens Schuttevaar loopt de Nederlandse binnenvaart door de acties in Duitsland dagelijks een miljoen tot anderhalf miljoen euro mis. De Amerikaanse acteur Wentworth Miller heeft een uitnodiging voor het internationaal filmfestival van Sint-Petersburg afgewezen. Hij protesteert daarmee tegen de behandeling van homo's in Rusland. Miller speelt de hoofdrol in de Amerikaanse tv-serie Prison Break. Die serie gaat over een man die zijn broer helpt te ontsnappen uit een gevangenis. Miller is zelf homo en komt daar nu voor het eerst vooruit. Sport. De dressuurploeg reed gisteren een goede eerste dag... op de Europese kampioenschappen in het Deense Herning. Ed van de Bent, hoe hebben Edward Gal en Adelinde Cornelis het op dag 2 gedaan? Ed van de Bent, hoor je mij? En dan horen we geen ad van de band. Dan heb ik nog wat sportberichten hier liggen. Tennister Maria Sharapova doet niet mee aan de US Open... ...wegens een schouderblessure. De Russische nummer drie van de wereld won het toernooi nog in 2006. Ze was net hersteld van een heupblessure. Nog meer blessurenieuws. Shorttracker Shinky Knecht mist door een blessure aan zijn linkerknie... ...het begin van, de Olympische, van het Olympisch seizoen. Niet alleen voor hem vervelend, maar ook voor de ploeg... ...waarmee hij zich moet kwalificeren op de aflossing.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 En wielerbondscoach Johan Lammerts heeft zijn WK-selectie... voor de wegwedstrijd bij de Mannen aangevuld... met Tom Dumoulin en Wout Poels. Eerder waren Laurens Tendam, Dam, Bouke Mollema, Robert Gesink... Wilco Kelderman en Pieter Wening al opgeroepen. Het WK uh, is op 29 september in Florence. Hebben we nog contact met Ed van der Bent? Is dat nog gelukt? Nee, dat is niet gelukt. Nou, Dan houdt u dat te goed. Laten we het hier even bij voor dit moment. De hoofdpunten nog één keer. Na padstelling in de VN roepen individuele landen op tot een actie... na de gifgasaanval van gisteren in Damascus in Syrië. Een verrassende ontwikkeling tijdens het proces tegen Bozilai in China. En het feestelijke afscheid van Beatrix als koningin. Dat was 14 september, maar dat wordt uitgesteld naar volgend jaar. Het is bijna 13 over 12. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1 Lunch met Jurgen van den Berg.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 U hoort het goed, tot en met 31 augustus het glas voor 1 euro. Belisol, kozijnen en deuren in kunststof, aluminium en hout. Kijk op belisol.nl 1 op de 2 plofkippen is kreupel. Ook de plofkip bij Jumbo. Meer weten? Ga naar wakkerdier.nl Wij laten geen dure folders en catalogie drukken. Daarom betaalt u zo weinig. MKB Dit is Radio 1 NCRV -E. Lunch Jurgen van den Berg Goedemiddag allemaal, de Huffington Post, dat is de grootste internetkrant die stopt met het plaatsen van anonieme reacties. Hoe gaan ze daarbij nu.nl mee om? In het mediaforum NTA-directeur Paul Reumer en Max van Wezel... Werk voor Vrij Nederland en Radio 1. Het gaat onder meer over de media-aandacht voor deze vrouw. De SGP-normen en waarden zitten gewoon in mijn hart. En ik heb nu de kans, wordt me geboden, om het uit te dragen. En waarom zou ik het dan niet doen als ik uh, van politiek hou? Lilian Jansen, zo heet ze. Ze is de eerste verkiesbare SGP-vrouw van Nederland. En in de Nationale Nieuwsquiz zometeen Erik H. Bolt. Die komt uit Leiden. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. De vermoedelijke gifgasaanval in Syrië en de vele gruwelijke beelden van die aanval die dwingen de media tot het maken van keuzes. Wat plaatsen we? Wat zenden we uit? En uh, wat vooral niet? De Volkshand opende vanochtend met vrij heftige foto's van dode mannen en kinderen. NEC Next heeft een foto van een huilende jongen op de voorpagina... met een waarschuwing daaronder. Er staat de foto's op pagina 5 kunnen als schokkend worden ervaren. En als je dan die pagina 5 openslaat... dan staat daar diezelfde foto als de Volkshand ervoor op heeft staan. De Britse Daily Mirror twijfelde niet... en zette foto's van dode kinderen op de voorpagina. En dan het NOS Journaal. Gisteren waren daar ook heftige beelden te zien. De hoofdredacteur van NOS Nieuws is hier, Marcel Gelouf. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Is, is er flink gediscussieerd over wat jullie hebben uitgezonden uiteindelijk? Nee, er is niet zo flink over gediscussieerd. Maar er is wel even heel serieus uh, naar gekeken. Voor ons stond het vast dat we uh, zouden laten zien het beeld wat we binnenkregen uh, over Syrië. Uh, het meeste daarvan uh, in ieder geval. Omdat het natuurlijk een heel schokkend, belangrijk nieuwsfeit is wat daar plaats heeft. Uh, de eindredactie, nog een paar mensen hebben het beeld heel nauwkeurig bekeken. En het meeste hebben we uitgezonden, maar sommige fragmenten niet. Uh, en dat hebben we gedaan omdat we die, die zo uh, schokkend vonden... Um, ja, dat we het uh, toch minder gepast vonden om dat uh, in het journaal uit te zenden. Want en de gedachte daarachter is dan dat in principe wij natuurlijk... de wereld laten zien zoals die is... Um, dus zou je kunnen zeggen, dan laat je ook alles zien... wat er over een belangrijk nieuwsfeit te vertellen is. Uh, maar als het zo schokkend is uh, ja, dat de kijker zich afwendt... dan schiet je eigenlijk je doel voorbij... Um, dus vanuit die gedachten zijn sommige fragmenten uh, een paar shots uh, uh, weggelaten. Ja, want we, we zagen dus inderdaad ook wel kinderen. Kinderen met rillingen, vermoedelijk dus door dat, door dat gifgas, ademhalingsproblemen. Um, er komt natuurlijk heel veel materiaal binnen. Ook nu extra materiaal dan, dan zeg maar van officiële mensen daar ter plaatse, journalisten. Want ja, iedereen staat daar tegenwoordig met een, met een cameraatje te filmen. Gebruiken jullie dat ook? Uh... Ja, als kijker weet je natuurlijk nooit wat wij niet laten zien. Maar er is heel veel beeldmateriaal wat we niet uitzenden. Elke dag uh, laten we veel meer beeld weg dan we laten zien. Er is veel meer ruimte in het journaal om aan onderwerpen te kunnen besteden... Uh, dan er binnenkomt. Dat, dat is eigenlijk altijd zo. Uh, dus dat je selecteert en op nieuwswaarde bepaalt welke fragmenten je laat zien... dat is uh, de journalistieke discussie in onze journalistiekwerk van elke dag. Dat hebben we ook nu gedaan. Uh, in sommige gevallen vind je dan de nieuwswaarde zo groot... dat je het toch laat zien of dat je bijna alles laat zien. Uh, en dan heb je nog de tussenvorm dat je er iets van laat zien en dat je ervoor waarschuwt. En dat hebben we gisteren ook gedaan. Ja. Rob Trip heeft zeer nadrukkelijk uitgesproken... Uh, dat een schokkend beeld zou volgen. Dus in die zin is wat uh, vanmorgen NRC Next deed... Uh, voor onze vorm die we heel vaak kiezen. We zenden het wel uit, of we zenden er bijna alles uit... maar we waarschuwen de kijker dat er iets aankomt... Uh, wat hmm. wat anders is dan een doorsnee onderwerp. Maar bijvoorbeeld die Daily Mirror... die had dus inderdaad foto's van, van uh, doden en, en stervende kinderen. Die beelden zijn dus beschikbaar. Die hebben jullie bewust niet gebruikt. Dus. Maar we hebben wel iets van de kinderen laten zien... Uh, maar er zijn ook fragmenten waar... Ja, het eigenlijk nog schokkender is... omdat die mm. kinderen uh, er, er nog heftiger aan toe zijn. Uh, en die hebben we bewust achterwege gelaten. En want uh, er is natuurlijk ook een jeugdjournaal. Hoe gaan die daarmee om? Ja, op dezelfde manier. Uh, het, alleen liggen de, de normen liggen anders. De grens ligt anders. Het jeugdjournaal... Uh, het heet niet voor niks journaal, is gewoon een nieuwsprogramma... maar dan voor kinderen van ongeveer 9 tot 12. Dus de, ook daar vertellen we en laten we zien wat er in de wereld gebeurt. Uh, maar wel in een hele andere uh, selectie dan in het, wat wij wel noemen, Grote Mensenjournaal. Ja, ja. Uh, het kan ook anders. De Telegraaf koos ervoor om geen foto van de aanval op de voorpagina te plaatsen. Op pagina 11 stond een bescheiden foto van een dode jongeman. Adjunct hoofdredacteur Jan Kees Emmer vertelde ons juist hoe de Telegraaf tot die keuze is gekomen omdat wij vonden dat het uh, drama dusdanig indringend was. En vooral omdat er zoveel kinderen bij betrokken zijn... dat wij uh, het niet verantwoord vonden om dat uh, zo bij het lezen op de map uh, te brengen. Uh, kijk, in video is het nog weer anders. Hè. Dan is het bewegend beeld en dat is vluchtiger. Maar met een krant, ja, dan leg je toch een, uh, een stempel op een hele dag. En wij hebben gedacht, het is fantasievoller en het is beter om het te beschrijven dan het zo uh, direct te laten zien. Wat vind je van die overweging? Ik ja, vind ik een onlogische redenering. Ik ben niet met hem eens dat een foto indringender is. Ik denk eerder dat uh, video veel indringender is. Want dat gaat vaak ook gepaard met geluid. Het duurt langer. Een krant kan je voor kiezen of je hem zelf openslaat. Uh, dus ik, ik herken het helemaal niet. En ik, vind het, ik herken het ook niet zo van uh, andere keuzes die ik de Telegraaf wel eens zie maken. als het gaat om publiceren van foto's. Mm. Dus ik, ik, ik ben een beetje verbaasd over zijn argumentatie. Mm. Dan het AD. Die hadden op de voorpagina uh, een foto van een overleden kind. en de, de kop daarbij. En de wereld kijkt toe. Nou, op zijn minst suggereert uh, dat een politieke stellingname. We hebben daarover gesproken met adjunct-hoofdredacteur van het AD, Paul van der Bos. En hij geeft toe dat er wel degelijk een mening in die kop doorklinkt. En ik zou het misschien nog liever. nog... Uh, een trieste constatering willen noemen, die wij vanaf, vanaf de kant van onze krant trekken. Namelijk dat er iets vreselijks is gebeurd in Syrië, dat daar honderden mensen, waaronder ook veel kinderen, dood hebben gevonden. Dat de internationale wereld er schande van spreekt en dat ondanks de eerdere woorden van Obama er niet opgetreden wordt. Is dat iets wat een krant makkelijk kan doen? Echt politieke stellingnamen innemen? Dat is een keuze wat je als journalistieke organisatie wil zijn. Uh, ons past dat niet. Dat willen wij zeker niet. Wij uh, willen zo um, zakelijk, objectief mogelijk berichten over wat er gebeurt. En, en, dat, en dat is al lastig de... genoeg natuurlijk. Dan. En dat is al lastig genoeg. En daar geef je achtergronden bij en duiding bij en mogelijke oorzaken bij. Maar het is aan de kijker of de, de luisteraar... Of te gebruiken van onze site om uh, te vinden of de wereld uh, toekijkt of niet. Wordt er veel gereageerd op de beelden die zijn uitgezonden gisteren? Bijvoorbeeld? Er zijn wel reacties op. En er zijn altijd reacties uh, op dit soort beelden. Dat mensen vinden dat we het uh, niet moeten doen. Of helemaal niet moeten doen. Omdat ze het te schokkend vinden. Um, dat, dat begrijp ik wel. Want dat is het ook. Als je uh, gewoon thuis op de bank zit. En uh, plotseling komt dit. Uh, maar ja, sommige dingen zijn toch. Vinden wij zo belangrijk in de wereld. Om te weten. Om te vertellen aan ons publiek. Zo relevant. Uh, om. Uh, te beschrijven, dat je dat uh, niet achterwege kan laten. Maar duidelijk. Dank voor de uitleg. Marcel Geloof, directeur van NOS Nieuws. Um, ja, we krijgen bij de NCRV en de KRO, want dat is straks één club krijgen we een nieuwe baas... en dat is eigenlijk dezelfde baas die ik nu ook al heb, Koen Abbenhuis. Hij wordt de directievoorzitter van de fusieomroep kro NCRV. Althans, de kro lederaad en de NCRV verenigingsraad die gaven gisteren een positief advies over de benoeming van de directie. De huidige KRO-baas Taco Rijzemers wordt mediadirecteur... en Yvonne de Haan, ook oorspronkelijk van de KRO, maakt de directie compleet als zakelijk directeur. Einde dienstmededeling, zou ik bijna willen zeggen. Opmerkelijke tv dan in Rusland. Gisteren op Russia Today, het Engelstalige nieuwsprogramma van de Russische staatsomroep. De Amerikaanse journalist James Kirchick was te gast om te vertellen over de veroordeling van Bradley Manning. Het onderwerp kwam net aan bod toen Kirchick plotseling overging op iets heel anders. Ik ben hier op een kremlin funded propaganda-netwerk. Ik ga mijn gay pride-suspenders and en ik ga speak spreken. Um, against the horrific anti-gay legislation that Vladimir Putin has signed into law... that was passed unanimously by the Russian Duma. Kierczyk trok op de zender ook bretels aan met een regenboogmotief. Het teken is dat van de homobeweging. Weg met de trollen. Nieuws uit de Huffington Post gaat stoppen met het plaatsen van anonieme comments... van reageerden zijn zogenaamde trolls. Dat zijn mensen die doelbewust discussies verzieken op internet. Waarom? omdat trollen steeds agressiever en lomper worden. Als specifieke reden noemt oprichter Adriana Huffington... de recente anonieme verkrachtings- en doodsbedreigingen... aan het adres van feministes in Groot-Brittannië. Is dat een goed idee? En hoe gaan ze dat dan hier doen? Met eh, paspoortcontroles of door reageerders alleen via Facebook toe te laten? Ik praat er even over met Mark Vos, die voor nu.nl en nujij.nl... de reacties beheert. Mark, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vind je van het besluit van de Huffington Post? Uh... Nou ja, ik kan natuurlijk niet naar hun kijken, um, dat kan, zou een goede beslissing voor hun kunnen zijn. Zij hebben natuurlijk heel veel meer comments dan wij hebben, uh, maar wij regelen dat volgens nog anders. En hoe, hoe gaat het dan? Uh, nou ja, mensen kunnen bij ons op alle mogelijke manieren uh, zich aanmelden, of dat nou anoniem is of onder eigen naam, dat is ons in principe om het even. Um, en we zien ook eigenlijk niet uh, in waarom dat uh, trolling tegen zou gaan. Hmm. Want uh, het is natuurlijk best lastig, uh, ook als je zeg maar zegt van... nou, je, je laat alleen mensen toe die een Facebook-account hebben, dat kan natuurlijk ook fake zijn. Dat zou inderdaad een uh, mogelijkheid zijn. Ja, dus zijn eigenlijk is het gewoon helemaal niet te controleren? Uh, nee, en de, de ervaring leert ook dat mensen die kwaad willen... Uh, ook daadwerkelijk uh, toch wel weer een manier verzinnen om erop te komen. Uh, en met geverifieerde accounts op welke manier dan ook, uh, denk ik niet dat het tegen te gaan is. Is het überhaupt tegen te gaan? Nee, ik denk dat het een, een, een, iets is wat uh, bij, bij reageren op een groot forum hoort. Uh, vergelijk het gewoon met, met een, met een, met een dorpje of een stad. Je hebt altijd mensen ertussen zitten uh, die zich uh, niet uh, conform de regels willen gedragen. Ja. Dus, dus voor jullie gewoon zaken om daar genoeg mensen op te zetten die al die reacties gewoon goed in de gaten houden? Uh, ja. Dat, dat zeker, uh, hoewel, uh, en dat is denk ik ook een punt wat niet moet worden vergeten, nog even afgezien van de ernst van de zaak, want uh, natuurlijk je gaat mensen niet bedreigen of uh, wat voor, uh, op wat voor manier dan ook. Uh, maar het is uiteindelijk maar een klein percentage. Uh, wij monitoren de reacties meer om te kijken of het uh, aanvullingen of verbeteringen uh, of nieuwe invalshoeken voor het nieuws oplevert. Dat is de belangrijkste taak daarvan. Uh, en, en dat er als ja, noem het collateral damage uh, trolling en ongewenst gedrag plaatsvindt ja, dat, dat, dat is iets wat je denk ik ergens zal moeten accepteren. En, en hoe handelde Jan volgens Worden die mensen geweerd of zo of Worden die accounts geweerd? Hoe, ja. hoe werkt zoiets? Ja, nou ja, als, als, als mensen zich niet gedragen dan kan hun account worden ingetrokken uh, daar, maakt, daar is ook weer een verschil je hebt uh, mensen die uit een soort van naïviteit denken dat ze alles kunnen doen en laten wat ze willen uh, en de, eigenlijk pas als ze met ons in erachter komen dat er etiquette is en dat hetgeen wat je online doet, dezelfde soort implicatie heeft als dat je dat in het echt zou doen. En om, om daar een voorbeeld van te schetsen, dat komt bijzonder vaak ook voor met mensen die gewoon onder hun eigen naam een, een account hebben. Dus mm -hmm. we weten al wie die mensen zijn. Alleen ze hebben zelf niet doorgehad van dat hun gedrag niet in overeenstemming is met uh, hoe je je zou moeten gedragen uh, op, op, op een forum. Ja, dus het is ook uh, nog een beetje opvoeding wat jullie doen? Uh, ja, voor een, voor een <laughs> gedeelte zit er ook nog een stukje opvoeding ja. in. Ja. Dankjewel Mark Vos, hij is voor uh, Nu.nl en NuJij.nl verantwoordelijk voor de reacties die daar... Geplaatst. We hebben voorlopig niet het laatste gehoord over het kapotmaken van een MacBook Air van de redactie van The Guardian door de Britse politie op verzoek van de regering. Het ging de overheid daarbij om documenten die The Guardian kreeg van klokkenluider Snowden... De Raad van Europa heeft de Britten om uitleg gevraagd... over de aanpak van de krant... en over het urenlang vasthouden van David Miranda. Dat is de partner van Guardian-journalist Glenn Greenwald... die van Snowden veel documenten heeft gekregen. Intussen heeft Nick Clegg van de Liberal Democrats... de coalitiepartner is dat van de conservatieven van premier Cameron... het kapotmaken van de computer verdedigd. Als documenten in de verkeerde handen vallen... zou groot brittanniës veiligheid worden bedreigd, zegt hij. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. The Beatles are at het mediaarchief. Ja, ik, ik wist het niet, want ik heb er net nog gesproken. Felix Murders is vandaag jarig. En je zou het niet zeggen, maar hij viert dus zijn 67ste verjaardag. Felix, gefeliciteerd. Um, hij zit al uh, bijna 50 jaar in het vak, want begonnen in 1964 bij de afdeling Maastricht van Minion, de miniatuur jeugdomroep Nederland, onder auspiciën van de Avro. En voordat hij zich ging bezighouden met praatprogramma's op radio en tv, maakte hij zich onsterfelijk op Hilversum 3 als DJ. De Meurdus-methode, Farah's zoekplaatje en gesode Murders natuurlijk. En dat was een ochtendprogramma dat van 1976 tot en met 1985 werd uitgezonden op de Vara Dinsdag. En dan ga ik. En is klopt nu de zaak. Van één van de 3. En dit is 6 minuten voor acht? Dat was weer ja, Marvin Day en Kim West. Oh, wacht even. Ik moet nog wat zeggen over Jan Rapp en zijn maat. Die voorstelling. Dat ging dus over. Um... Het toneelstuk van Yvonne Keuls. Jan Rapp en zijn maat. De belevenissen van Yvonne in dat uh, opvangcentrum voor jongeren. Dat is in Rotterdam te bezichtigen. Vandaag, morgen en overmorgen in het Piccolo Theater. Maar je moet wel kaarten hebben, want dat is uitverkocht. Op 16 december... Dan uh, zijn ze in het Spant in Bussum, die vrije cast van de Theaterunie. Want dat is een uh, ad hoc voorstelling, zoals dat heet. Op 17 december zitten ze in de stad Schouwburg in Breda. En op 19 december in de Schouwburg in Nijmegen. En dan mogen ze er nu aankomen, Marvin Gaye en Kim Westen. En het Takes. For you! I can have a dream, baby. Who can make that dream? Sowieso een leuk liedje. En uh, wat was dat een leuk programma. Kunnen we nog even die eerste beginfoto terugzien, jongens? Want op onze website uh, kunt u meekijken naar de oude foto's van Felix. En uh, toen was hij nog heel jong. Die allereerste, die is mooi. Met die enorme baard. Uh, nu dus vandaag 67 jaar geworden. Nog een keer van harte gefeliciteerd. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met uh, Max van Wezel, die werkt voor Vrij Nederland... en is presentator van Het Oog Op Morgen hier op Radio 1. Uh, en trouwens ook van uh, Argos, Argos natuurlijk. Ja. ja, dus ja, Radio 1. En Paul Reumer is directeur van de NTR. Hartelijk welkom. Hallo. Huffington Post zegt anonieme reageerders de wacht aan. En nu, nu jij.nl gaat dat uh, niet doen, hoorden we net. Uh, Max, verbaas je dit? Het lijkt me water naar de zee dragen van de Huffington Post. Het, uh, toen die uh, sites en blogs begonnen werd de oude media, de dode bomen, altijd voorgehouden... wij, wij hebben iets wat jullie niet hebben, namelijk tweerichtingsverkeer. Dat iedereen gelijk uh, zijn mening kan geven en gelijk kan reageren. Ja, dan moet je dat ook doen, lijkt me. Ja, Paul? Ik vind het goed. Het moet maar eens afgelopen zijn met het laffe anonieme uh, gescheld... en bedreiging en gedoe. Wat een onzin. Waarom zou je, he, je... Je ziet, er zijn heel veel mensen in de wereld... die op mensen achter een toetsenbordje zitten... en denken dat ze alleen zijn, alle decorum verliezen... en dan allemaal spuien, die bij de ontvangers echt aankomt. He. Er zijn mensen die, die hun leven ontregeld worden... door dit soort re, rare ja. reacties. En waarom zouden we het eigenlijk accepteren? Nee, maar hoe krijg je mensen zo ver om het niet anoniem nou, te doen, Paul? Dat is het volgende. He. Misschien dat het, dat het uh, niet werkt... maar ik vind het wel goed dat... Uh, het signaal dat de Huffington Post afgeeft hiermee... van jongens, laten we eens een beetje normaal doen... en als je iets te zeggen hebt, doe het onder je eigen naam... vind ik eigenlijk een heel goed signaal. Of het gaat werken, weet ik niet, maar ik vind het wel heel goed dat ze dat doen. Maar die ruwheid, ik bedoel, er zijn ook mensen nu, nu al... die onder hun eigen naam de vreselijkste dingen beweren. Maar dan weet je tenminste wie het is, weet je. En dan zou je die persoon erop kunnen aanspreken, als je dat zou willen. En dan zou je in gesprek kunnen gaan en dan zou je kunnen zeggen... joh, hè, waarom vind je dit nou? En dan, dan is er iets van menselijk contact mogelijk. Het is zo makkelijk om het achter een anoniem dingetje te doen en Zelfs in Nederland bij we, we hebben een heel simpel weblogje dat heet Mediacourant geloof ik, met, met media nieuws. Ja. Nou, daar lees je reacties op dat je echt Pfft. denkt van nou. Als, als het land bijvoorbeeld is met dit soort mensen, ik ga echt emigreren. Het is ja. verschrikkelijk. Maar is dat niet uh, de, de functie van het internet? Is dat niet het nieuwe van het internet? Want dat, dat was het bezwaar van de internetpioniers... tegen de, de oude journalistiek, tegen de oude kranten... dat mensen daar niet konden reageren... dat mensen niet uh, gelijk een weerwoord konden geven. Het uh, internet komt natuurlijk ook heel erg overeen met Pim Fortuyns... ik zeg wat ik denk... Ja, dat, ja, dus dat het is een beetje de bedoeling maar, ervan. Geweest. Nou ja, dat, ik weet niet of dat de bedoeling is. Het is zo verworden. Ik hoorde die meneer van nu net zeggen: van ja, in de echte wereld. Toen hij het had over uh, de, uh, het niet-internet. Ja. Dat is heel gek. Internet is ook de echte ja. wereld. En die berichtjes die worden echt gelezen en hebben echt een effect. En daar, daar mag best wel eens een discussie over gevoerd worden of we dat allemaal wel eigenlijk normaal moeten vinden. Ik vind dat niet normaal. Ja. Okay. Als ik dreigmail krijg, is het inderdaad meestal anoniem. Of dan heten mensen bonte hond, of dode kat, ja. of, uh, ja, of ja, zelden ja. hun naam. Ja. Ja. Oké, okay, zometeen gaan we praten over andere zaken in de media. Bijvoorbeeld die, die gruwelijke beelden die uit Syrië binnenkwamen... en hoe je daar als media mee om moet gaan. Uh, dat zometeen in deel 2 van het Mediaforum. Dit is Radio 1. Nu het NOS Journaal door De oppositie wil opheldering van het kabinet over een mogelijke nieuwe steunoperatie voor Griekenland. Minister Dijsselbloem zegt in het Financiële Dagblad dat er na 2014 voor Griekenland nog iets moet gebeuren. SP, PVV en CDA willen daarover uitleg van Dijsselbloem. De afgelopen week zijn er 127 mazelenpatiënten bijgekomen. De stijging is minder sterk dan tijdens het begin van de uitbraak. Er zijn nu officieel 1162 mensen met mazelen, zegt het RIVM. Het werkelijke aantal ligt volgens dat RIVM veel hoger, omdat niet elke patiënt naar de huisarts gaat. Van de 127 nieuwe mazelenpatiënten zijn er 6 opgenomen in een ziekenhuis. Het feestelijke afscheid van Beatrix als koningin is uitgesteld naar begin volgend jaar. Het nationale feest in Rotterdam stond gepland voor 14 september. Maar het Nationaal Comité Inhuldiging vindt het niet gepast om het feest zo kort na het overlijden van Prins Frieso te houden. Nieuwe datum wordt binnenkort vastgesteld. En het Rijksmuseum in Amsterdam heeft vier maanden na de opening de miljoenste bezoeker ontvangen. Een vrouw uit Zaandam is de gelukkige. Sinds de opening op 13 april komen er dagelijks tussen de 7000 en 10.000 mensen. Voor het eerst in lange tijd komen er nu meer Nederlandse dan buitenlandse bezoekers, Zo meldt het Rijksmuseum. Het zijn de hoofdpunten. Lunch met Jurgen van den Berg. In het Mediavorm met Max van Wezel, Vrij Nederland en Radio 1. Paul Reumer is directeur van de NTR. Um, ja, de beelden uit Syrië. Max, heb jij die filmpjes bekeken? Ik heb ze bekeken, ja. Het zijn en? absoluut walgelijk. Het zijn heel chockerende beelden. Ik ben nou. het overigens met Marcel Glauven eens dat uh, een instituut als het NOS-journaal ze wel moet uitzenden. Hoe erg ze ook zijn. En, en daar nog wel een selectie in maakt, want er zijn nog erger beelden dan op kennelijk. Gereden. Ja. Nou, wat vind jij, Paul? Nee, ja, dat vind ik ook. Um, uh, het grappige is. Er is niets schaps aan u overigens. Maar het, het opmerkelijke is dat deze discussie zich elke zoveel keer weer uh, uh, terugkomt. Aha. En dat al 30 jaar. Ja. Uh, ik vind ook. Er gebeuren gruwelijke dingen en het journaal en het nieuws... en de journalistiek moet verslag uh, doen wat er in de wereld gebeurt. Dus ik vind zeker dat je het moet laten zien. Ik denk wel dat het heel belangrijk is om er een context bij te plaatsen. He, er wordt vaak gezegd, in een oorlog is de waarheid het eerste slachtoffer. Dus elk beeld wat je ziet en wat je krijgt, moet je over nadenken. Waar komt het eigenlijk vandaan en wat zie ik eigenlijk? Uh, het ligt erg voor de hand om die beelden te zien en onmiddellijk te zeggen... het is een gifgasaanval. Uh, uh, Assad, heeft, Assad ja. heeft dat gedaan. Ja. Uh, dat is een logische eerste reactie. Ik denk wel dat de journalistiek uh, de kanttekeningen daarbij moet plaatsen. Dat het misschien ook wel een andere waarheid kan zijn. En als je dat erbij plaatst, dan uh, zou ik niet weten waarom je de beelden niet zou moeten laten zien. Ja, maar het is wel belangrijk dat het gebeurt. Ik denk dat tv toch een enorm bewustmakende rol speelt. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er jarenlang discussies geweest over... ja, maar we wisten het ook niet wat er gebeurde. En ja, als we het hadden geweten van Auschwitz, dan, nee, dan hadden we wel wat gedaan. En tv, of dat nou waar is, of niet dat mensen dat hadden gedurfd... maar tv neemt dat... Alibi in elk geval weg. Ja. Dat heeft u beter. Tegenwoordig ja. is het vroeger was je misschien afhankelijk van ook één foto of zo die je dan in een krant zag ja. en wat journaalbeelden. Nu, ja. nu staan daar mensen bij, gewoon te filmen ook natuurlijk die met hun eigen smartphone en, en dat vervolgens op het net zetten en, en en zo komt er ook veel meer beschikbaar natuurlijk. Ja, ik, ik, ik denk dat maakt gelijk. Heeft, dat er wel een soort inflatie in in, in heftigheid uh, eigenlijk is. Hè. De, in de oorlog in Vietnam was het dat ene meisje de, ja. uh, die de napalmfoto's, zou ik maar zeggen, ik beeld, ja. die het verschil maakte. Eén beeld maakt nu niet meer het verschil. Het is nu. Uh, je hebt nu de stapeling en de heftigheid nodig uh, om blijkbaar het publiek uh, te bereiken. Ook omdat er al er wordt zoveel gruwelen, uh, gruwelen worden er overigens uitgestort. Uh, wat ik wel ook in de berichtgeving een beetje vind... het is uh, een buitengewoon erg oorlogsmis dat wat hier gebeurd is. Maar uh, ik vind de, de tienduizenden doden die hier voorgevallen zijn... zijn natuurlijk net zo erg als deze 1500. Hè? En... Het, het, het, het, het wordt altijd een beetje in de, in, de, in de saus gegooid van... er zijn uw kinderen dood, dus het is extra erg. Het is heel erg, maar ja. net zo erg als volwassenen. Het is op zich heel erg wat daar gebeurt. En ik, ik voel wel, ik proef wel ook een beetje af en toe... De, vind ik de over-sentimentaliteit dat het opeens daarop wordt uh, uh, gericht. Terwijl uh, het zou moeten gaan over het conflict als geheel. Ja. Uh, en dan, uh, dus dat is weer die context ook waar je het over dit hebt Die context. De... En, en wat je vanochtend zei over, over, net zei over de krant... Hè, die daar een soort uh, kleuring aan geeft... Uh, en de wereld AD. kijkt toe. Uh, is dat? Uh, daar, ja. Ik denk dat een krant uh, recht heeft dat te doen. Maar dan moet je er ook bij zeggen... van ja de wereld is ook Rusland, is ook China, is ook de wereld... en die doen inderdaad niks, hè. En de, de, ons, ons staat nu een soort druk van ja, Amerika moet handelen. Ja, wat ja, moeten ze doen? Ja. En, en, en nee. wat is nou het effect? Het het de in, de, in de Veiligheidsraad houden die twee, die twee landen, dus China en Rusland houden dat eigenlijk tegen. Ja, ja. En zijn daarmee ze de, de helft van de wereld. het ja. nou, komt ook wel, denk ik, omdat uh, ik heb dat zelf ook hoor, dat ik in dat conflict in Syrië het zo moeilijk vind. Uh, bad guy van uh, good guy uh, ja. te onderscheiden. En dat hebben volgens mij alle journalisten een beetje. De hele zomer lang is mij opgevallen dat er onmiddellijk veel aandacht was voor die demonstraties op dat plein in Istanbul. Want daar had je het gevoel van die demonstranten zijn een beetje zoals wij, een beetje westers en de, de, de regering niet. Dus dan weet je waar je moet staan. Uh, Egypte, daar ben je toch ook erg vlug bij als media. En maar daar staat alles in helemaal op de kop natuurlijk. Ja, ja maar Syrië is nog ingewikkelder. Ja. Volgens mij heeft toch iedereen ook iets van uh, bij die rebellen, als die nou winnen... zal het dan wel goed aflopen? En oh. Gaan de alabieten en de, de christenen dan niet aan? Gaan die dan niet voor de pijl? Oh. Oh. Wat is de rol van Al-Qaeda nou? en Dat is heel walgelijk. Het is een oorlog met ongelooflijk veel doden. Ongelooflijk veel vluchtelingen. Ik vind het dus heel raar dat niemand het daar ooit over heeft. Want Nederland neemt die vluchtelingen absoluut niet op. en oh. Dat is helemaal geen issue. Maar ik heb voortdurend iets van... die Assad lijkt me vreselijk. Maar ja, die andere weet ik ook oh. niet. Even, even nog over AD. Hè? Want wij hoorden net al even die... Uh, die plaats van het hoofdredacteur Paul van der Bos heeft nog iets gezegd vanochtend, want ook daar is toch wel gediscussieerd... over die kop die zij dus hadden. En de wereld kijkt toe. Even luisteren. We hebben er vanochtend op de redactie wel uitgebreid over gesproken. Sommige mensen vinden het echt uh, dat het bij een nieuwskrant... één uh, stap te ver is. Andere mensen vinden dat het juist bij een uh, brede publiekskrant... een populaire krant als de AD, dat het uh, kan en dat het hoort. Wat vind jij, Paul? Ja, ik, ik, ik kan me voorstellen, dat laatste kan ik me voorstellen... Uh, kranten zijn niet per se de neutrale brengers van het nieuws... zoals de NOS dat wel is. En kranten komen ook voort uit een, een achterban, een soort verzuiling. Kranten hebben een kleur. De kleur van de telegraaf is anders dan die van de volkskrant. Uh, uh, en van het AD. Dus ik vind het niet zo gek dat een krant ook zijn eigen mening geeft. Alleen ik denk wel dat het belangrijk is dat je als lezer begrijpt... wat is mening en wat is feit. Ik ja. zou, je zou je niet precies, precies weten wat de achtergrond van het Algemeen Dagblad is overigens. Nee. Je had dat eigenlijk van een hele andere kranten verwacht. Hè? Van ja, ja. het oh, of van ja, de Volkskrant. Ja. We maken vandaag wel weer, de, weer veel omgekeerde wereld mee. De NOS die zegt: <lacht> we, moeten, we moeten dat uitzenden, hoe gruwelijk ook. De Telegraaf die zegt: uh, nee, nee, nee, dat is veel te schokkend voor onze lezers. Dat doen we niet. Het AD, de meest kleurloze krant die we in Nederland hebben, die zegt: van uh, we moeten een appel aan het geweten van de wereld doen. Het. Ik vind het weer prachtig. Ja. Ja, wat, nog even van, wat, wat vind je van de uitleg van de Telegraaf? Marcel Glauve zegt: ja, dat is nou net een krant die normaal gesproken zich niet echt terughoudend opstelt Foto's nu dus wel. Nou ja, ik, ik ben het eigenlijk helemaal met Marcel eens... dat uh, deze reactie past niet in de lijn zoals je de Telegraaf eigenlijk kent. En in die zin is dat, is dat opmerkelijk. Ik, ik snap het ook niet, eerlijk gezegd. Hoe was het ook alweer met dat jongetje? De enige overlevende van het vliegtuigongeluk boven Libië... waar ze het ziekenhuis binnendrongen nee, om gingen te fotograferen en te bellen. En ze ze ging bellen. bellen. Ja. Toen waren ze iets minder preuts. Oh. Nog één ding. Uh, we, we zagen gelijk een reactie van Frankrijk. Wat het ook waard is en wat het zegt. Uh, hè, van de, de moet, uh, of Dreigende taal Frankrijk over Syrië staat op de 101. Van teletext zou dat door deze beelden nog, uh, nog extra versterkt zijn. Ja, dat denk ik wel. Uh, Obama en die heeft vanuit Amerika op een gegeven moment geroepen: er is een, er is een rode lijn op zich al een bijzondere uitspraak en dat is gifgas. Ja. nou die is nu misschien voor de tweede keer uh, uh, overtreden. En ik denk ook wel in, in de recente geschiedenis is dit ook een, een ongehoorde uh, situatie. Dus ja, uiteindelijk denk ik dat de, door de publieke druk en de opinie... en de, en, en de duidelijkheid dat dit gebeurd is... Uh, leiders niet anders kunnen dan, dan stelling gaan nemen. Wow. En dat is, dat is uh, denk ik buitengewoon gevaarlijke situatie waar we in zitten. Bradley Manning, 35 jaar. is de straf die de klokkenluider uh, gisteren kreeg opgelegd. Max van Weesel, verrassing? Ik denk dat hij er zelf wel rekening mee heeft gehouden. 35 jaar is natuurlijk enorm veel. De advocaat is ook wel... Ze gaan nu een beroep op Obama persoonlijk ja. doen... om hem gratie te geven. Ik hoop ook dat Obama dat doet. Ik verwacht het niet. Maar... Hij kan geloof ik ook na zeven jaar alweer weg zijn, hè? Ja. Is een mogelijkheid. Ja, maar goed, dit is een hele zware straf. Ik, ik heb zelf het gevoel dat uh, Bradley Manning heeft zich niet zelf aangegeven bij uh, justitie. Dat is een beetje een uh, bedrijfsongeval geweest. Maar uh, Snowden heeft dat natuurlijk eigenlijk wel. Die heeft gewoon zijn vinger opgestoken en gezegd... ik was het, uh, ik, ik ben bereid ook de prijs te betalen. Dus het lijkt, lijkt me ook wel ingecalculeerd bij de bij de Wikileaks-mensen dat dit gebeurt. Maar dat ze iets weed white is weg hebben gedaan... dan zeggen we, nou, Menning, jij offert je op... en eventueel moet je 35 jaar brommen? Nee, maar het hoort er wel bij, bij, de, bij de hele ideologie van, van Wikileaks... die hier heel duidelijk achter staan. Hè. Uh, hoort wel van, oké, okay, een klokkenluider moet ook bereid zijn... Uh, de prijs te betalen voor oh. te leiden. Het is zo belangrijk om de waarheid boven tafel te krijgen. Desnoods moet dat maar. Maar uh, Paul, wat, wat, wat vind jij ervan? Is, hoe erg is dit? Nou, ik, denk, ik vind het een buitenproportioneel zware straf... Uh, vergeleken met uh, als je naar de Nederlandse maatstaven kijkt... wat moet je doen om 35 jaar vast, dat kan niet eens... Ik vind het op zich heel slecht, want uh, dit is natuurlijk een enorme drempel voor iedereen die nu uh, informatie heeft die eigenlijk naar buiten zou moeten komen. Maar dat willen ze natuurlijk de Amerikanen ook. Ja, en dat is, en dat is, dus, eigenlijk, en dat is dus wat heel, heel droef is, want uh, elke overheid heeft controle nodig. Want als je een overheid niet controleert, dan gaat die zijn gang en uh, dat is voor een democratisch proces niet goed. Dus uh, je moet als overheid uh, ook op de blaren kunnen zitten... als je dingen niet goed doet. Als er zaken naar buiten komen die niet door de beugel kunnen... dan moet je uh, als overheid daar consequenties van kunnen trekken. En je moet denk ik niet een systeem maken wat het onmogelijk maakt... voor burgers om naar buiten te treden zonder je hele leven uh, uh, op te geven. Want dat is voor de democratie uh, denk ik buitengewoon slecht. Ik ben ook wel persoonlijk teleurgesteld in Obama en zijn regering. Uh, Obama is aan de macht gekomen met een campagne... tegen zijn voorganger Bush, tegen het Irak... Beleid vooral van Bush. Uh, wat Menning nou heeft gedaan is nou precies de gruwelijkheden die ook van de Amerikaanse kant zijn. We gaan in die Irakoorlog uh, blootmaken, bloot naar boven brengen. En dan slaat precies die Obama-regering nog veel harder toe dan ja. Bush ooit gedaan zou hebben. Nou. Um, dan, uh, gisteren op tv zagen we een mevrouw op Skylus... Uh, Lilian Jansen heet zij uh, het gezicht van de SGP in Vlissingen. Ze heeft zich daar kandidaat gesteld voor de, voor de verkiezingen. Um, is, dat een, is dat wel een verrassing? En terecht ook dat daar zoveel aandacht voor is? Ik vind zeker terecht dat er zoveel aandacht voor is. Ik werd er persoonlijk buitengewoon vrolijk van. Uh, want ik vind het natuurlijk heel grappig dat een soort een anachronisme, zeg maar iets wat niet meer in deze tijd past, uh, toch op deze manier eigenlijk herstel, uh, hersteld is. Ik vind het ook een compliment voor de SGP dat ze uiteindelijk dat, dat uh, hebben gedaan. Ik kreeg niet de indruk dat de SGP zelf erg gelukkig is met haar kandidatuur. Maar er wordt over gediscussieerd, het gebeurt. Uh, het maar was... ze was gisteren met het oog op morgen en voorspelde zelf... dat ze behoorlijk tegengewerkt oh, ja. zou worden door alle andere SGP'ers in Vleren. Nou, de ik ben mannen namelijk. Ik ben maar, maar die wilden eigenlijk niet. Dat is de reden de, waarom ze naar nou voren is gestapt. Het is niet gestimuleerd door de SGP geloof ik dat ze dit nee. heeft gedaan. Niet door die mannen daar. Nee. Nou, ik, ben, ik ben heel benieuwd om te kijken wat er straks uh, uh, zeggen, op landelijk niveau gebeurt. Daarom word ik er ook wel vrolijk van. En ik vind het ook hartstikke dapper en goed van die mevrouw dat ze dat doet. En ik vind het ook heel goed dat daar breed aandacht aan wordt besteed. Want het laat wel iets heel gek zien in ons, politieke, in ons politieke spectrum, zou ik maar zeggen... Wat, wat niet meer in deze tijd past. Dus ik vind het wel heel nou, uh, Daar goed. denken die SGP-mannen ook heel anders over, Paul. Kan ik je <lacht> uit Max, goede bron verzekeren. Maar daarover gesproken, want jij loopt al heel lang rond op het ja. Binnenhof. Ik, ik denk dat jij hebt nog meegemaakt dat, dat de SGP-voormannen... niet eens op radio en tv kwamen, toch? Ja, er is een, uh, ik heb zelf meegemaakt dat er een paar jaar geleden een kentering was. Dat was nog onder de voorganger van Kees van der Staaij, Bas van der Vlies. Ja. Helemaal op het eind. Uh, radio 1 houdt in december altijd zo'n verkiezing van politicus ja. van het jaar. En de SGP is toen opeens enorm zijn best gaan doen. Ook met een voorkeursactie op internet van de SGP-jongeren. jeugdbeweging. Ja, de jeugdbeweging. Heel fanatiek om Bas van der Vlies gekozen te, kregen, te krijgen. en Ja, dat was voor het eerst dat, dat ik merkte van... hé, hey, ze beseffen het belang van de media uh, toch wel bij de SGP. En sindsdien, Kees van der Staai, uh, vanavond is hij bij Knevelen en ja. Brink. dan gaat hij ook een abortuskliniek bezoeken ja. met iemand van de abortuskliniek in discussie. Ja. Uh, hun tweede man, meneer Dijkgraaf heeft, hij geloof ik, is ook een zeer open Hij uh, Dat is heel vaak bij Poont ook. Ja heeft altijd al bereid tot een interview, ook heel zakelijk, iets minder god en meer cijfers, hij is een financiële man en die, die kan heel goed met de pers overweg. Dus er is wel een soort kentering, alleen vergis je niet, ook Kees van der Staaij en zo zijn behoorlijk tegen vrouwen op de lijst. Ja. Toch staat deze mevrouw er, nu moeten we verwachten of ze het ook gaat worden. Ja, als ik in Vlissingen had gewoond en ik was van SGP... Ja, was van had ik op haar gestemd. Friend. Nee, sowieso ja. <crisis> <Achço> was <laughs> je SGP gaan stemmen nu <racht> ja. voor die mevrouw, denk ik. <musi precursor> ja. Ja. Nou, we, we gaan zien hoe dat af gaat lopen. Onthoud onthouden de naam in ieder geval. Lilian Janssen. Ze probeert het op zijn minst. Dat, uh, dat is ook wel mooi. Uh, dank dat jullie hier waren voor het mediaforum. We gaan een liedje draaien van de Radio 1 CD van deze week. Er zijn mensen die zeggen, nou, dit is de zoveelste plaat van John Mayer... die weer saai is. En dat is ook zo. <platforms> closing. They're waving people out of the ocean. We had the feeling like we were floating. We never noticed where time was going. Timber, the engine started, you're empty handed and heavy hearted, but just remember on the way home, Ooh. that you were never meant to feel alone. down the line Life ain't short, but it sure is small. You get forever, but nobody at all. Life ain't short, but it sure is small. You get forever, but nobody. and it don't stay long Paradise Valley, zo heet het nieuwe album van John Mayer, is deze week Radio 1 CD. Daarvan draaiden we On the Way Home. We gaan de nationale nieuwskurs spelen doen we met Erik Habold. is 66 jaar en komt uit Leiden. Hartelijk welkom. Hallo. Er komt hier een, een frisse man binnen. Uh, goed van figuur. Keurig <laughs> kleurtje ook zie ik. Maar ik zie ja. dat u uh, veel sport, tennis, race, fietst. En u bent opgegeven door uw dochter. Klopt. Was dat een, een, een trucje? of? Uh, nee, nee maar we, we hebben wel eens wat samen... als we toch allebei thuis waren om, om dit tijdstip... dan luisterden we naar, daarnaar en dan wel eens gezegd... van god, dat is misschien wel leuk om een keer mee te doen. En toen heeft zij op een gegeven moment de uh, stoute schoen aangetrokken... belde me om mijn werk van, uh, raad uh, Je mag dus Toen zat ik erin. Ja. <laughs> nou, oké. Okay. Um, u treft het niet wat, het, wat betreft de week... want we begonnen deze week met een enorme score, ja, 126. Ja, ik heb hem gehoord. Maar goed, we beginnen blanco, dus het kan alle kanten op. Eerst maar de nieuwsfactor bepalen. Daar komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. Vorig jaar werd hij veroordeeld tot levenslang. The court now says the former president, Hosni Mubarak, must be released from detention. Het kan niet zo zijn dat Tahrir voor niets is geweest. Er zijn wat Egyptenaren die gechoqueerd zijn over het nieuws dat de afgezette dictator Mubarak binnenkort vrijkomt. Rustelijk. Eh, het klinkt heel raar. Volgens de rechter heeft zijn voorarrest lang genoeg geduurd... en mag hij zijn proces in vrijheid afwachten. Vraag 1. Mubarak mag het hoge beroep dus in vrijheid afwachten... al krijgt hij wel huisarrest. Hij mag zijn villa niet uit. In welke plaats zal hij tijdens dat huisarrest verblijven? Sharm al -oh Sheikh. Dat is goed. Wordt vrijgelaten Mubarak omdat hij de maximumperiode... van twee jaar in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht... en er geen andere redenen zijn om hem verder vast te houden op dit moment... Vraag 2. In Cairo wordt eh, vrijwel elke dag gedemonstreerd... maar gisteravond hebben ook enkele honderden mensen in ons land betoogd... tegen het bloedvergieten daar in Egypte. In welke stad was die betoging? Een Malieveld in Den Haag. En dat is goed. De demonstranten riepen minister Timmermans... van Buitenlandse Zaken op om duidelijke stelling te nemen tegen het leger... dat in hun, hun ogen onterecht een democratisch gekozen president heeft verdreven. Vraag 3 is een kop uit de krant. Die luidt als volgt. Ze wilden te veel, te snel... Alles moet perfect zijn. Gaat dit over 1. Wielrense Marianne Vos, die wegens een rugblessure niet meedoet aan de Ladies Tour. 2. Marlies Dekkers, die met haar lingeriebedrijf failliet ging. Of 3. De Franse Guillaume Zarka, die uit de school klapt over zijn relatie met Sylvie van der Vaart. Ze wilde te veel, te snel, alles moest perfect zijn. Marlies Dekkers. En dat is goed, was een kop uit het Algemeen Dagblad. Uh, de lingerie van Dekkers kenmerkt zich door de bandjes boven de cups... Haar bedrijf kwamte met een schuld van ruim 18 miljoen euro. Vraag 4. Dekkers heeft meteen een doorstart aangekondigd... maar niet alle 11 winkels kunnen open blijven. Hoeveel winkels blijven er nog wel open? Zes. En dat is goed. En ze gaat die lingerie ook via internet proberen te verkopen. De eh, vraag 5. Is dat een geluidsfragment? Wie is hier aan het woord? Datgene wat gebeurde in de eerste helft, dat wilden we juist zien te voorkomen. Dan win je die wedstrijd wel, daar, daar ging het niet om. Het gaat er ook om ons, onszelf naar een hoger niveau te spelen. En dat was de doelstelling en dat hebben we gedaan in de tweede helft. En dan ben ik trots op die jongens. Volgens mij is dat Paul van As. Dat is goed, hij is de trainer van de hockeyheren. Gisteren op het EK van Polen hebben ze gewonnen. Vraag 6, het werd een historische wedstrijd, want er werd een record gebroken. Nog nooit boekten de hockeyheren zo'n grote overwinning. Nu voelt het al aankomen. Wat was de uitslag van Nederland-Polen? 12-0. Dat is goed. Vorige recorden deed dat in 1991. Toen werd er met 10-1 gewonnen. Ook trouwens van Polen. Dan de laatste vraag. Gaat heel goed tot nu toe. Hè? Uh, maar die laatste vier punten kunnen er ook nog bij. Aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. De vraag is simpel. Wat wordt hier bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik voeg de daad bij het woord. 3. Mijn jongeren zijn niet blij met de tweede liefde. Twee. Ik baseer mijn politieke standpunten op de Bijbel. Uh, stop. Onderwerp, ik denk dat het, over, het onderwerp. Uh, ik denk dat het over uh, de SGP gaat. Dat is goed, ja. Uh, inderdaad, want dat heeft alles te maken natuurlijk met die mevrouw waar we het net ook over hadden. Lilian Jansen, die zich verkiesbaar heeft gesteld in, uh, in Vlissingen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, uh, daarbij het woord, uh, dat was de naam van het verkiezingsprogramma van de SGP. En de partij handelt naar het woord van God. En de SGP-jongeren kwamen onlangs in het nieuws omdat ze bezwaar maakten tegen de website Second Love, waar je een tweede geliefde oh, ja. kunt ja. opdoen. Ja. Ja, Terwijl je ik, gewoon nog een eerste geliefde hebt ook. Nou, weten we het weer. Ja, ik zit ja. er ook niet dagelijks op, hoor, geef <laughs> ik ook eerlijk toe. Um, nou, dat is een hele goede score, dus we komen op 8. Uh, uh, en uh, dat betekent dat er zometeen 16 nodig zijn om over de hoogste score heen te komen. Dat kan gewoon in de tijd die we hebben.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 sms dat naar 7070, 70. dat kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen, 0800-1101. Website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. We zijn terug bij Erik Habold uit Leiden. Um, als gezegd, uh, jongens, mag ik de stand nog even terug op het scorebord? Uh, hartelijk dank, alsjeblieft, dank u wel. 126 punten, dat is de hoogste score. Uh, net 8 gescoord he, in deel 1, dat betekent dat er in ieder geval 16 goed moeten zijn. We doen ons best. Dat kan, we hebben 90 seconden de tijd. Ik stel de vraag, het mag niet doorheen gesproken worden... dan het antwoord of pas, daar komen ze. De nationale nieuwsquiz. Hoe heet de minister die zegt dat nieuwe financiële steun... aan Griekenland onvermijdelijk is? Uh, Schauble van Duitsland. Het is Dijsselbloem. Maar Shoy blijft dat ook gezegd. Ja, daar oh. hebt u gelijk in. Jury moet zich daarover beraden. De fabriek van welke autofabrikant die al bijna twee jaar stil ligt... wil in het najaar weer auto's produceren? Saap. Goed, de helft van de vijfjarige kinderen krijgt zakgeld. Hoeveel zakgeld krijgen ze gemiddeld? Eh, uh, 50 cent. Dat hoog. is goed. De Internationale Spelersvakbond heeft voetballers afgeraden... om in welk land aan de slag te gaan? Stop, pas. Turkije, een van de twee bestuursleden van de welke zorginstelling... die in opspraak raakte, stapt op. Uh, Novo. Goed, welk land heeft twee oorlogsbodems besteld bij de Nederlandse scheepsweg Damen Shipyards? V Vietnam. Goed, PSV heeft een bot van 6 miljoen euro van de Spaanse club Malaga op welke speler afgeslagen? Maher. Maar Tafs. Maar tafs Wat stond er gisteren op bij, bij Heilo op het spoor, waardoor uh, hulpdiensten werden opgetrommeld? Pas. Rollator. nationale bond van welke sport heeft een boete gekregen van 5,5 ton? Uh, de handbalmond. Goed, hoe heet het museum dat een schenking van ongeveer 200... vooral ruimtelijke werken heeft gekregen? Krullenmuurder. Goed, welke club is vrijwel zeker van deelname... aan de groepsfase van de Champions League? Met 3-0 wonnen zij van Vene -Badje. Arsenal. Goed, waarin verstopte een overvaller uit Soetermeer zich... toen de politie hem thuis kwam ophalen? Pas. Bankstel, inwoners van welke stad lijken geen bezwaar te hebben... tegen de komst van zwemleraar Benno OL? Pas. Kerkraden, een schip van welke organisatie... wordt door Rusland de toegang geweigerd... tot de noordelijke zeeroute? Dat is uh, Greenpeace. Ach, ja. Uh, ja. Uh, even denken, hoor. Uh, de jury heeft schouwbelig goed gerekend, inderdaad. Want er werd niet bijgezegd Nederlandse minister. Want dat was Dijsselbloem, inderdaad. Uh, dat is goed. Uh, wat, wat hebben we nu, jongens, voor scoren? Acht. Want er wordt gezegd, uh, we kunnen nog een extra vraag stellen... omdat het wat tijd uh, kostte, Maar eigenlijk maakt dat niet uit. Want dan zou u er eventueel negen goed hebben gehad. En dan komen we nog niet boven 126. Oh, okay. Uh, toch, zo is het. Ja. Ja, dus 64 wordt het. Dat is jammer. Ja, maar Sjouble is wel goed gerekend. <laughs> Oké, okay, heel mooi. Ja, u moest een paar keer passen, passen op het laatst. Ja, ja die wist ik. Uh, ja. Heb ik niet uh, in de kranten gezien. Ik zou zeggen, geef die dochter een keer op en kijken hoe zij het doet. doen. <laughs> dat dat is een heel fijn plan. Uh, ik geef mee de kaarten voor beeld en geluid. de Lunchradio, de mok en de lunchbox. Maar dat is wel een heel mooi prijzenpakket. Dank u, Veel leuk om hier te hebben. Ja, goede reis terug. Ja, merci. Uh, wij melden ons zometeen weer met een werklunch. Interessant verhaal. Een man die kunstwerken opspoort... die gestolen zijn. Ik geloof, ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV.